9 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In Saudi-Arabië worden betogingen niet langer getolereerd... heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De afgelopen twee dagen zijn in Saudi-Arabië zo'n honderd mensen de straat op gegaan om onder meer hervormingen te eisen. De minister zei op de staatstelevisie dat demonstraties tegen de wet zijn... en dat er hard zal worden opgetreden tegen demonstranten. In Saudi-Arabië zijn het vooral de shiiten die in opstand komen tegen het soenitische regime... De Sjiiten maken 15% uit van de bevolking en wonen in de gebieden van Saoedi-Arabië waar de meeste olie te vinden is. In de Egyptische hoofdstad Cairo is gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de Veiligheidsdienst. De betogers eisen dat de dienst helemaal wordt ontmanteld. Medewerkers zouden documenten aan het vernietigen zijn, waaruit blijkt dat oud-president Mubarak zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechten schendingen. Volgens sommige media hebben woedende betogers een van de kantoren van de veiligheidsdienst in Cairo bestormd toen ze zagen dat er binnen dingen werden verbrand en papieren uit het raam werden gegooid. Inmiddels zou de militaire het pand weer in handen hebben. Gisteren werd het kantoor van de veiligheidsdienst in Alexandrië al aangevallen. Het tijdelijke militaire bewind in Egypte heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt naar het mogelijk vernietigen van bewijsmateriaal.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 En bovendien krijgt u nu de DVD-box Live-cadeau met vijf prachtige natuur-DVD's. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Zembla deze week over het bedreigen van veel burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden. Ze ontvangen doodsbedreigingen, hun auto gaat in de fik of ze krijgen klappen. Van mensen die het niet eens zijn met hun beleid. Maar als ze toegeven komt de democratische besluitvorming in gevaar. Bedreigde bestuurders in Zembla. Vanavond half elf bij de VARA Nederland 2.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 Nogmaals, goedenavond. Excelsior PSV is ruim een hier bezig. Frank Bielijn. 18 minuten op de klok. Het is nog altijd 0-0. Excelsior voetbalt gewoon lekker mee. Hoewel PSV wel heel veel meer de bal heeft. Jujak nu met een cornerbal wordt weggewerkt. En dus blijft het voorlopig nog even 0-0 op Boudersna. NEC was lang, heel lang ongeslagen. Ronald van der Geer. Maar er gaat vanavond een einde aankomen aan die ongeslagen status. 4-1 voor ADO Den Haag na een uur voetballen. Bijna had NEC de tweede gemaakt via Davids. Weggestuurd op de rand van buitenspel. Zomaar oog in oog met Coutinho om de keeper heen. Maar wie haalt de bal van de lijn? Pascal Vosgaard. Het blijft dus 4-1. Vitesse VVV, reset van de Waden. Uur gevoetbald, 1-0 voor Vitesse. Het begint wat leuker te worden hier in Arnhem. Met Twee kansen voor Vitesse. Lopez van dichtbij, een vrije trap net overgetikt door Bejoa. En aan de andere kant een goede aanval over links. Met Kullen die de bal uiteindelijk recht op Rome afschiet. Het blijft dus voorlopig hier bij 1-0. Tegen PSV, zomaar uit het niets. Een paas volgens mij gegeven door Engelaar, ingeleverd bij Klaasie. Omdat Bacal bij lange niet bereikt wordt. Klaasie legt de bal op het hoofd van Fernandez. Isaacson gaat ook al dat duel in, maar zit helemaal mis de zweep. En Fernandez kopt die bal recht omhoog en ziet hem zomaar binnenvallen. 1-0 voor Excelsior, na 20 minuten voetballen tegen PSV. En tegen de verhouding in zou je het niet eens kunnen noemen. I'll be left behind in a good heart these days. It's hard to find. De good heart van Viergall Sharkey. Een kopbal en een gekke kopbal was het, Frank Wielheid van Fernandez. Ja, Verlanders krijgt hem echt boven op zijn hoofd. Want die ziet natuurlijk in zijn ooghoek Isaacsson komen. Die denkt, oeh, moet even uitkijken. Niet alleen een bal, maar ook een vuist richting uh, mijn hersenpan. En die krijgt ver vervolgens min of meer per ongeluk die bal boven op zijn kruin. En die valt dan zomaar binnen, omdat uh, de Zweedse doelman van PSV helemaal mis had. Maar hij was niet de enige hoor, want in die aanval... Engelaar probeerde Bakal te bereiken. Maar die stond toch echt een medetje of tien verder naar rechts. En dus ging die bal totaal de verkeerde kant op. Klaas reageerde wel, Bakal bleef als versteend staan relatie legde de bal pand klaar op het hoofd van Fernandes. En dus staat Excelsior nu na 20 minuten, dik 20 minuten, al met 1-0 voor. En dat is, zei ik al, niet echt onterecht. Want Excelsior probeert gewoon mee te voetballen. Probeert ook, net als PSV, het tempo hoog te houden. En dat komt de attractiviteit van de wedstrijd wel ten goede. Hoewel het geen kansen regent, zeg ik dan gelijk maar heel voorzichtig. En PSV dus nu met tegen een 1-0 achterstand aankijkt met Berg. Speelt Jujak aan aan de linkerkant van het veld. Jujjak probeert dan vervolgens Berg, die diep is gegaan, ook te bereiken. Bakal. Ging de diepte in. Maar de bal via een Excelsior been over de zijlijn. En dus mag Tjucek het nu gooiend gaan proberen. Dat doet hij eh, richting het middenveld. Daar waar eh, Marcelo de bal op komt. en Engelaar, de man dus van de fout waar de goal uit kwam. Eh, die wordt eh, ingespeeld. Nu Lens aan de rechterkant. Een duel met Nelom. De bal langs. Nelom gooien, dan de rennen. Maar de verdediger is ook snel. Dus Lens in tweede instantie met de voorzet. En dan gaat die bal gewoon achter. Heeft Excelsior niets meer te vrezen. En eh, het gekke is dan inderdaad dat je eh, die Nico Pellats, die staat overigens prima de keeper tot nu toe. Heeft ook nog niet zo gek veel hele moeilijke dingen uh, te doen gehad. Heel weinig wedstrijden uh, gekiept tot nu toe. 8 mei 2010. Kieper die voor het laatste een wedstrijd. Dat was toen op Cyprus. Dus dat was ook nog niet echt dat je zegt van jongen, wat een heerlijk niveau. Maar goed, dit is wel aardig natuurlijk als je gelijk tegen PSV zijn uitrap trouwens laat te wensen over. Daar komt PSV namelijk weer. Jujjak met de voorzet richting Berg. Maar niet meer dan dat. Want Niveld kopte weg en dan kan PSV weer opnieuw beginnen. Excelsior komt er nu eventjes niet meer af. Want PSV schroeft het tempo nog wat hoger op. Nu kunnen de Rotterdammers het weer gaan proberen. Via Bovenberg wegdraaien van Kolwijk. Die neemt even de tijd, want PSV trekt zich terug en dan kan Excelsior op het gemakje gaan bouwen. Dat zijn ze niet echt gewend. 25 minuten gevoetbald. Excelsior verrassend op eigen veld met 1-0 voor tegen PSV. VVV nog steeds met 1-0 achter. Hebben ze ook kansen, Richard? Nou, uh, luxe in uh, deze wedstrijd. Het is uh, Vitesse dat in de tweede helft toch uh, de wedstrijd controleert. Wat beter voetbalt dan uh, voorrust. Nu de corner van Alexander Buutner bij de eerste paal weggekopt door de Hongaar. Toot, opgevangen door uh, Vitesse. En dan de bal naar de buitenkant naar uh, Davy Prupper. Die goed speelt. Voorzet gaat uh, richting het uh, strafstopgebied. Wordt weggehaald door VVV via Toot. En dan opnieuw opgevangen door uh, Vitesse. Dat uh, laat wel zien dat uh, de Arnhemmers inderdaad nu controle hebben over de wedstrijd. aanval nu over de rechterkant. Bal opnieuw over de zijlijn via Fleuren. De vleugelverdediger. En een ingooi voor Vitesse. En dan gaat er een wissel komen bij VVV. Dat uh, gaat uh, wisselen en gaat inbrengen. Funso Oyo. En de nummer 8. Tsula, verdwijnt naar de kleedkamers. Eerste wissel van Boezem, de coach van VVV. Misschien dat het de Noord-Limburgers wat helpt. Bij een nederlaag mogen ze zich gaan richten op de na-competitie. Dan kan het bijna niet meer goed gaan voor VVV. Om zich rechtstreeks te handhaven in de eredivisie. En Vitesse. Vitesse doet natuurlijk na vanavond als het gaat lukken met die overwinning. Hele goede zaken op de ranglijst. Want dan is het toch echt los van VVV. En misschien ook nog wel van Excelsior. Maar dat zal later natuurlijk vanavond duidelijk worden. De ingooi voor VVV. Aan de linkerkant met Fleuren zoekt het hoofd van Boijmans. Dan is het Vitesse dat weer overneemt met Matits. In het strafschopgebied is het Van Ginkel. Dan is het gevaarlijk. Maar hij wordt reglementeer van de bal gelopen door de verdediging van VVV. Yoshida schiet de bal dan hoog en ver weg. Maar VVV komt nauw. Gelukkig aan een fatsoenlijke aanval toe. Vitesse beter en leidt hier in de Gelre Dom in Arnhem met 1-0. Door de goal van Marco van Ginkel. 4-1 bij ADO-NEC. Wordt het nog meer dan die 4, Ronald? Dat zou zomaar kunnen, omdat ADO de bal vrij gemakkelijk laat rondgaan. En NEC eigenlijk weinig in te brengen heeft. Wel net een schot gezien van Flemings, Maar dat ging ver naast de goal van Coutinho. Terwijl nu Goossens wordt gewisseld. Leroy George voor hem komt. Daar waar Chatel ook op dit moment wordt ingebracht voor Lorenzo Davids. Twee wissels dus bij NEC. Ja, gedaan door Wiljan Vloed, die er altijd te bekend staat als een opgewonden standje... maar het er ook heel lang geslagen in de dugout heeft gezeten. Hoofdschuddend heeft gekeken naar het optreden van zijn ploeg, want ADO is goed. Maar NEC is bedroevend slecht deze avond in Den Haag. ADO dat soms vijf, zes, misschien zoal tien balcontacten heeft... zonder dat er iemand van NEC tussen zit. Nu wel NEC met Leroy George. die invaller dus, halverwege de helft van ADO. Fleming zoeken, randstrafschopgebied, sliding van Lewin, George van weer al gevonden aan de rechterkant, gaat richting de achterlijn. Moet dan een voorzet geven. Laat dat over aan Wil. Wil komt wel met een voorzet. Maar die wordt uit het strafschopgebied van Ado weggekopt. En dan doet immers de rest. Prado, Kevin Visser voor. Uh... Danny Buis in het elftal. Ja, en dat het feest is hier vanavond, dat mogen duidelijk zijn. De hele avond wordt er al gezongen. We gaan Europa in en zojuist ook de weef door het stadion. En dat is iets wat men uh, toch niet heel vaak doet in Den Haag. Daar is NEC toch weer met een uh, voorzet van Amieu. Vanaf de linkerkant wordt er gekraakt door de Rijk. Maar mag NEC nog een keer via diezelfde Amieu voorzetten vanaf de linkerkant. Bal is lang onderweg. Chatel bij de eerste paal. Maar die komt hem uiteindelijk naast de goal van Ado Den Haag. Zo probeert NEC het tenminste nog. En blijft het nog aardig in de laatste 19 minuten wat betreft een wedstrijd. Maar als ADO het balbezit heeft en een uitbraak organiseert... dan is het soms onstrelend om te kijken naar het spel van ADO Den Haag. We hebben nog een enorme kans gezien voor Boelekin. Geschoten in de handen eigenlijk van de keeper Sillissen van NEC. Ja, en dan is het allemaal wat eenzijdig en over en uit. Maar goed, ADO gaat er ongetwijfeld proberen om voor de toeschouwers... toch zo'n 14.000 vanavond er tot het einde aan toe een feest van te maken. En dan moet de NEC dat misschien toch wel tegen het carnavalsgebied aanschurkt. Maar rekening houden dat het een slecht carnavalsgebied carnavalsweekend wordt. En ook voor Wiljan Vloed, die zei ik ga eerst winnen... ...en dan carnavals, carnaval vieren bij de schorre bossers in Schijndel. Ik denk niet dat men een, een toegevoegde waarde vindt in Wiljan Vloed het komend weekend... ...want hij zal neuren voor zich eruit zitten te kijken. NEC speelt de bal even wat rond. 72 minuten zijn er inmiddels afgewerkt in Den Haag. En ADO dus comfortabel aan de leiding. 4-1. Take Barias, met King of Anything. Heeft Excelsior uh, moeite om tegen PSV op de been te blijven, Frank? Nee, dat valt best mee eigenlijk. Uh, helemaal niet eigenlijk. Af en toe, over de rechterkant, wordt uh, PSV wel eens gevaarlijk. Als Lens naar binnen trekt met name en de combinatie aangaat ja, met Bakal. Maar nog heeft dat uh, nog geen problemen voor Pellats, de doelman van uh, Excelsior, opgeleverd. Excelsior dat dus met 1-0 voor staat op dit moment. En na ruim een half uur voetballen tegen PSV op het eigen veld. En het wel aardigste moment voor de wedstrijd was. Twee oude mensen in de mixzone, die zagen die, mannen, die lange mannen van PSV allemaal voorbij lopen. Waarop mevrouw zegt, moeten wij tegen hun? Die zijn. Allemaal twee meter. Waarop die man heel geruststellend bromt. Dat geeft niks. Joh. En die man heeft tot nu toe gewoon volkomen gelijk gekregen. Dat uh, Excelsior heeft niet zo gek veel moeite met PSV. Excelsior krijgt nu een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Maar dan wel aan de zijkant van het strafschopgebied. Aan de linkerkant. En daar gaat dan natuurlijk Klaasie achter de bal staan. De man van de paas voor de 1-0. Op het hoofd van Fernandes. Terwijl wij ons dan natuurlijk gaan richten op mensen die kunnen koppen. Dat zou Ramstein kunnen zijn. Bergkamp zou het kunnen. Fernandes kan het ook. Ook als hij de bal op zijn hoofd krijgt hebben we vandaag gezien. Het zouden allemaal mogelijkheden kunnen zijn. Maar eerst moet die muur van PSV nog op afstand. Dat staat hij nu, zegt Makkali. Kan de vrije trap komen richting de tweede paal. Kan hij, oh, er is het berg komen, maar die bal is te laag voor hem. Ik krijgt hem denk ik op zijn knie bij de tweede paal. En dus kan PSV eruit komen met Jujjak. Dat is nou precies degene die je niet als tegenstander uh, wilt zien wegkomen. Want die is razendsnel, heeft een aardig paasje richting Bakal in gedachten. bal via Kolwijk over de zijlijn kan Jujjak gaan gooien. Vanaf de rechterkant. Halverwege de helft van Excelsior. En de bal afgeven aan Lens. Diepte gezocht bij Berg. Richting de tweede paal. Weggekopt door Nieveld. En dan overgenomen door Lagouré. En Bovenberg moet dan de rest gaan doen bij Excelsior. Het wegwerken dan in ieder geval. Tot bij Pieters lukt dat in ieder geval. Tot de middenlijn. G slordig weggewerkt daar. En Klaas zit er dan weer bijna tussen. Dat is toch een behoorlijke lastpak. Niet alleen voor PSV. Dat is eigenlijk al het hele seizoen voor al zijn tegenstanders. Maar die komt overal steeds tussen. Op het moment dat je denkt van kan wel even rustig aannemen en dan staat hij er ineens. En dat heeft hem vandaag bijvoorbeeld al een assist opgeleverd. De uittrap van Isaacson wordt opgevangen op het middenveld bij Excelsior. Daar wordt een overtreding gemaakt door Fernandes. PSV heeft haast, dat is duidelijk. Engelaar. Heeft ook haast, maar weet zo 1, 2, 3 geen vrije man te vinden. En legt hem dan achter Pieters op de middellijn, over de zijlijn. En dan kan Excelsior gaan gooien. En zoveel haast als Excelsior had voordat het 1-0 werd. Zo rustig doet het nu als Bovenberg de bal opraapt. En ter hoogte van de middellijn op zijn dode gemakje de bal ingooit de Rotterdammers. Zoals je dat zou kunnen uh, noemen na 35 minuten. Want ze leiden tegen PSV 1-0. VVV weet wat het na vanavond moet doen. Gewoon boven Willem 2 blijven. En dan lekker voorbereiden op de nacompetitie. Richard. Zo is het. Dat is denk ik inderdaad het belangrijkste voor de ploeg van Wil Boeze. Het is 1-0 nog altijd voor Vitesse door de goal van Marco van Ginkel. Kort naar rust. Vitesse beter in de tweede helft aanval nu over. De linkerkant met Aisati. Zoekt zijn man op. Is toch de speler in vorm. Was twee wedstrijden geschorst. Maar in deze wedstrijd moet ik eerlijk zeggen is hij toch weer wat teleurstellend. En dat geldt eigenlijk voor de hele ploeg van Vitesse. Nu misschien de kans voor Maat iets. Na balverlies van VVV gaat het strafschopgebied binnen. En dan weet hij toch niet Yoshida te passeren. De verdediger van VVV. De ruimtes op het veld worden groter. Zojuist ook een wissel aan de kant van VVV. De topscorer Boymans is eraf gegaan. Voor hem de meer fysiek sterke spits Uchebo de Nigeriaan. En nu Vitesse weer over de linkerkant van het veld. Een hakballetje naar achteren van Matits bij Aissati. Dat is slordig van Vitesse. En dan misschien via Oyo de kans voor VVV in de omschakeling. Maar weer slecht gepaast van Oyo. En Toot die komt er dan ook niet bij. En weer Vitesse aan de rechterkant van het veld. Met het paasje van Prupper. Een lichtpuntje bij Vitesse. Maar deze bal is niet goed. Op Yasuda, de meegekomen Japaner aan de rechterkant. Ingooi voor VVV. Dat het heel, heel, heel moeilijk heeft vanavond in Arnhem. En er komt een wissel bij Vitesse nu ook. Pedersen, die lang op de bank heeft gezeten. Mag er dan uiteindelijk toch in voor de laatste tien minuten van dit duel in de Gelderdoom. Zit jij een beetje te kijken naar een Haagse nachtkaars, Ronald van der Vier? Die heel langzaam aan het uitgaan is. Oftewel, uh, ja, er is niet zo heel veel meer aan. NEC uh, kijkt tegen die achterstand aan. 4-1 bij ADO Den Haag. ADO neemt dan onbewust toch wat gas terug. En NEC probeert het nog wel. Uh, bijvoorbeeld Amieu er dicht bijna. Een combinatie met Siebum, schotje gezien in de handen van Coutillo, van Flemings. Uh, van maar dat is het dan ook wel. Ondanks dat uh, met George en Chatel er wel nieuwe mensen in zijn gekomen bij NEC... die in elk van trainer William Vloed willen laten zien... dat ze volgende week oprecht in de basis horen te staan... Maar Ado heeft ook wat doorgewisseld. Heeft Jordi Brouwer bijvoorbeeld in het veld gebracht voor Boelekin. Nu NEC, randstafs op gebied. Rechterkant, aardige actie. George nu richting de achterlijn. Voorzetten. Bal wordt bij de eerste paal weggekomen door de Rijk. Gaat dan de lucht in. Gaan er veel mensen de lucht in. Maar wie zet dan uiteindelijk zijn voet of zijn hoofd tegen de bal? Dat is een speler van NEC. Dat is Bjorn Flemings. Maar die bal gaat wel over de goal van Ado Den Haag. En uiteindelijk komt er dus aan deze kleine Nijmeegse opstand slechts een doeltrap uit. En die gaat Coutinho op zijn gemak nemen. Ado dus, ja, onbewust zal het dat toch zijn. De buiten is binnen. Daarom ook Boelikin gewoon naar de kant gehaald voor Jordi Brouwer. Die pas voor de tweede keer speelt in het elftal van Ado Den Haag als, als invaller. Kevin Visser in het elftal voor Buis. Nou ja, wat hebben we nog meer gezien? Toko, ja dat is nog wel. Die speelt nu rechtsachter in plaats van Ami. Die is geblesseerd geraakt bij die kans van Amieu. Want die moest hij onschadelijk maken. En daar raakte de rechtsachter van Ado Den Haag bij geblesseerd. NEC probeert dat nog wel. Dat valt te prijzen aan de ploeg van William Vloed. Met nog negen minuten te spelen. Leroy George bijvoorbeeld. Nu weer richting de achterlijn. aan de rechterkant achtervolgd de en door Bosgaard. Hij blijft heel lang in balbezit, George. Nog altijd, levert zelfs een voorzet af. die uiteindelijk via Rado Savoyevich in de handen komt van Coutinho. En dan is ook dit momentje van NEC weer voorbij. En gaat de keeper van ADO Den Haag de bal maar weer eens in het spel brengen. Dat gaat hij lang doen richting Jordi Brouwer, die dan zijn kopduel moet winnen. Maar daar waren zomaar eigenlijk alles verloren van Boulikin Heeft hij nu Brouwer voorlopig wel in de tas. En wint hij dit kopduel wel. NEC gaat het nog wel proberen om in elk geval de stand wat draaglijker te maken. En ADO zou Loeren, zal blijven loeren op de counter. Met nog acht minuten. 4-1 voorsprong. Vader voor Den Haag tegen NSC. En because the rain fell in. I started to slide. It's just a little rain, child. Just a little Uvast met... Because. Excelsior PSV, Frank Wielheid. Nog twee minuten officiële speeltijd. 1-0 nog altijd voor Excelsior. Een ploeg die 22 punten heeft. 20 daarvan hun eigen huis haalde. En dat ze zich sterk voelen op Woudenstein, dat leidt geen twijfel. Dat zie je ook terug tegen PSV. La Gouray nu over de linkerkant. Proberen tegenstander op te zoeken. Dat gaat ook wel lukken allemaal. Maar nu hem nog voorbij lopen. Marcelo nu, met wat hulp is hij hem voorbij. Dan de voorzet geven op Fernandez. Maar die wordt niet bereikt. En zit Koolwijk er nog tussen. Gaat de bal over de zijlijn. En dan kan PSV weer komen. PSV één kans gehad sinds de 1-0. Eén serieuze kans. Die was. Uh... Uh, voor de man die de fout maakte, uiteindelijk. Engelaar, de aanvoerder. Die uh, zette dezelfde aanval op. Kreeg de bal weer terug. Schoot de bal heel hard in het zijnet. Daardoor dachten ze aan de overkant. Daar waar de PSV-aanhang zat. Even dat hij erin zat, omdat het net bewoog. Maar dat was uh, gezichtsbedrog. Daar komen ze weer. De mannen uit uh, Eindhoven. Geprobeerd, althans. Hutchinson uh, geprobeerd te bereiken. Dat lukt niet. Pieters nog een keer de bal terug. Zoeken naar uh, de vrije man. Engelaar is dat in ieder geval. Maar dan moet je wel eerst achteruit. Nog verder achteruit is Bauma. En dan de breedte in. En dan gaan we naar Ronald naar Den Haag. Een aanslag werkelijk op de benen van Rado Savaljevic. En Ziemling is de dader en die krijgt direct een rode kaart. Nou, twijfel ik of het Rado Savaljevic is? Ja, die is het wel. Ik zag geen scheenbeschermer door de lucht vliegen. Recht gestrekt been van Tiemling op het been van de Sloveen. Nu gaat Tiemling op zoek naar de Sloveen om zijn excuus aan te bieden. Dat zou ik niet doen, joh. Ga lekker eraf en ga lekker, uh, lekker douchen. Want dit slaat helemaal nergens op. Dat is werkelijk een aanslag op zijn benen uh, terwijl de bal al weg is. Ja, en Radosavjevic is, is geblesseerd, logischerwijs, door deze actie, deze onbezonnen actie van Ziemling. Ik zie nu ook zijn kous helemaal gescheurd. Die noppen zijn voluit in het onderbeen van Radosavjevic terechtgekomen. Nou, Ziemling kan naar de kant. Er zal een hoop frustratie in zitten, een hoop teleurstelling, wat 4-1 op je broek krijgen van Adel Den Haag. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar dat je je zo moet afreageren, nee, dat staat helemaal nergens op. Nou, we hebben weer een uh, prima zaak, een schikkingsvoorstel aanstaande maandag. Nicky Tiemling kan uh, naar de kant. Uh, rode kaart voor hem. En laten we zeggen dat het een dubbel rode kaart is. Slotfase Excelsior PSV, eerste helft, Frank. Ja, dan hebben we in ieder geval geen discussie. Dat mag dan wel duidelijk zijn. Blessuretijd, 1-0 nog altijd uh, voor uh, Excelsior. En één minuut blessuretijd die is zojuist ingegaan. PSV, balbezit. Maar sinds de 1-0 is dat iets heel erg gek. Dat gebeurt uh, regelmatig met Hutchinson. Hutchinson vooral hard lopen met de bal aan de voeten. Dan nog de vrije man zoeken. Engelaar, die schiet tegen Makkeli op. En dan nog maar een keer proberen. Jujac, die moet je nu niet even de ruimte krijgen. Maar hij krijgt hij wel de vrije trap mee? Hij gaat over het been daar volgens mij van Bovenberg. En krijgt hij nu een zwalbe? Ja, hij krijgt een zwalbe en dus een gele kaart. Voor de Hongaar die hier is daar van alles behalve over te spreken. Maar heeft daar vijf, staat daar vijf meter bij vandaan. En over gele kaarten kun je mekkeren tot je de Dat telt allemaal niet. En ik denk dat Makkerli het goed gezien heeft. Want Bovenberg steekt zijn voet wel uit. Maar zet hem zeker niet op de voet van Jujjak. En zeker ook niet er tegenaan. Dus ik denk dat Makkerli die gele kaart terecht gegeven heeft tegen de Hongaar. Voor de FOP-duik, uh, zoals hij tegenwoordig in Nederland zo fraai heet. En dan is het probleem voor Excelsior ook gelijk verdwenen. Want iedereen staat op de helft van PSV. Daar waar Pellets de bal nog naartoe mag schieten van Makkely. En dan is de eerste helft klaar. 1-0 in de rust dus voor Excelsior tegen PSV. 1-0 vlak voor tijd is het bij Vitesse VVV. Richard van de Maarden. 88ste minuut en redelijk onrustig achter het doel bij Bejois. Bij de fanatieke aanhang van Vitesse. Daar wordt gevochten hier en daar. Veel beveiligheid. Beveil... Veel... Personeel van Vitesse moet ik zeggen. Veel stewards erbij om het allemaal te sussen. Maar het is daar behoorlijk rumoerig. Het heeft volgens mij te maken met een aantal vuurwerkbommen die in de tweede helft zijn afgestoken. En niet iedereen is het daar natuurlijk mee eens achter de goal bij Bejois. Maar goed, het is nu de corner van Vitesse. Misschien belangrijke Bal wordt weggekopt bij de eerste paal. Een minuut geleden goede kans gezien aan de andere kant bij VVV. Met Ucebo die van dichtbij net overschoot. Maar nu weer aan de linkerkant van het veld. Vitesse kan 2-0 gaan worden als het paasje goed komt richting P. Pedersen Dat lukt niet. Bal opgevangen door Prupper in het strafschopgebied. Een paar kap- en draaibewegingen. Maar dan toch de bal kwijt bij Yoshida. Die achterin nog redelijk speelt bij VVV. Roeit de bal dan weg. En via Lopez gaat de bal dan opnieuw over de zijlijn. Vitesse probeert wat tijd te winnen. 1-0 nog altijd. Derde doelpunt van het seizoen van Marco van Ginkel. Bal door de benen bij Bejoir die er niet goed uitzag bij die goal. En verder hebben we van Vitesse in de tweede helft nog een paar mogelijkheden gezien. Maar meer dan dat was het niet. Nu gaat Pedersen er vandoor. En wordt hij getorpedeerd door Toot de Hongaar en die krijgt een gele kaart. En dus een vrije trap voor Vitesse op een meter of twintig van de goal. Had misschien ook rood kunnen zijn, maar volgens mij niet echt een doorgebroken speler. Moet er nog even terugzien in de herhaling. Pedersen die uh, daar een paar goede acties uh, had en dan... Uh... Door de overtreding van toet naar de grond gaat. Gele kaart wordt er gegeven door de Belgische scheidsrechter Christophe Viran. En een vrije schop nog voor uh, Vitesse in de slotfase van dit duel. 89ste minuut. 1-0 e dus de voorsprong. Maar we gaan weer naar Den Haag. Ronald. 5-1 is het geworden. Het is leuk voor Jordi Brouwer. Die invaller die kwam voor Boelikin in de slotfase. Vrije trap van Verhoek. Halverwege de helft van de NEC aan de linkerkant. Op het hoofd van Jordi Brouwer. Die die bal achterwaarts achter Sillissen kopt. En zo wordt het dus 5-1 op het moment dat het 10 tegen 10 is. Omdat Ziemling rood heeft gekregen. En Radozalviyev iets naar die aanslag niet meer verder kan. En dan doet Jordi Brouwer. Het enige wat nog moet gebeuren in de slotfase. Nog even een doelpuntje erbij. Ze zitten in de extra tijd. Het is 5-1 voor ADO tegen NEC. Richard. Ook bijna in de extra tijd. 1-0 e voor Vitesse in de wedstrijd tegen VVV. Belangrijke punten natuurlijk voor... De de Arnhemmers in de strijd tegen de na-competitie plaatsen. En de uittrap van Bejois, de keeper van VVV. Bijna 90 minuten op de klok. En de bal gaat richting Van Ginkel. Even kijken wat erbij komt. Drie minuten extra in deze wedstrijd. Prupper paast de bal naar de linkerkant. Naar Pedersen. Die probeert het van afstand. Oh, wat een mooi schot. En daar zit Bejois nog net aan. Prima poging van Vitesse. Dat in de tweede helft dus wel wat beter is gaan spelen. Hoewel het allemaal nog niet heel veel voorstelt. Ik vind dat er heel weinig vaste patroon. ...in het spel zitten van Vitesse. Maar dit zag er goed uit, hoor. Het schot van Pedersen ineens geschoten uit de draai. En de redding van Bejois levert Vitesse nog een hoekschop op... ...in deze teleurstellende wedstrijd. Het was in de eerste helft slecht, heel slecht. En in de tweede helft bij Vitesse allemaal ietsje beter. VVV kreeg nog twee kansen in de tweede helft via Cullen van dichtbij. goede redding van Rome en het schot van Uchebo ...die inviel voor Boymans van dichtbij een aantal minuten geleden. Nu dan de corner in de blessuretijd voor Vitesse. 1-0... Nog altijd dus de voorsprong. En de trap gaat er komen van Riverola. Er wordt weggekopt door Yoshida. Dan is het vvv via Itchebo En misschien een kans in de counter met Oya. De bal gaat naar Leemans. Zojuist ingevallen. Begon dus op de bank. Voorzet van Leemans. De bal wordt weggekopt achterin door Rijkovic. Opgevangen door Lopez. Hoge bal. Ruimtes zijn nu heel groot op het veld. En dan is het Riverola die even rust bewaart. En dan weer zo'n wilde trap van achteruit van Prupper. Dat is niet zo verstandig. VVV kan weer overnemen in de extra tijd. Een minuutje nog. Denk ik is het VVV op jacht naar de 1-1. Zal het dan toch nog gebeuren. Maar heel goed verdedigd achterin door Kashia En dan weer met een hoge bal wordt de bel, bal naar de zijkant gebracht. Naar Aysati. Crossbal naar Pedersen. Wint hij het duel achterin van uh, ja, Nog altijd is het Pedersen aan de rechterkant van het veld. Gaat richting de cornervlag, Versiert dan een ingooi. Dat is ook weer tijdwinst voor VVV. De Belgische scheidrechter Viran kijkt op zijn klokje. Heeft de fluit in de mond. Blaast nog altijd. ...altijd niet af en dat betekent dat we de ingooi voor Vitesse nog altijd gaan meenemen en nog gaan krijgen. Achter de goal bij Bejois wordt er flink feest gevierd, want dit zijn natuurlijk na een onrustige week hier in Arnhem hele belangrijke punten voor Vitesse. Het is ook hier en daar nog onrustig hoor, dat wel. Achter de goal bij VVV bij de goal bij de doelman Bejois de ingooi genomen. En Vitesse in balbezit met uh, de Japaner uh, Yasuda. Bal wordt dan weggehaald door VVV. Ousjebo komt er niet aan. Goed werk van Van Ginkel. En dan weer een ingooi voor VVV met El Akchoui. Natuurlijk heeft VVV haast een beetje een zenuwachtige Ferrer. Langs de kant bij Vitesse. En dan krijgen we nog weer een ingooi voor de thuisploeg. Voor Yasuda. Gemopper vanaf de tribunes. Publiek wil dat het uh, afgelopen is. Maar de ingooi is genomen. Bal van ...gaat richting Aysati. Hoge bal in het strafsomgebied. Wordt dit een beslissing? Definitief in de wedstrijd. Aysati met een verdediger van VVV bij zich. Er komt hulp nu. Van Vitesse-bal gaat naar Pedersen. Pedersen nog altijd. Aysati naar Pedersen. En dan het doelpunt inderdaad van Vitesse van Pedersen. En dan is de wedstrijd definitief gespeeld. Of is die bal niet over de lijn gegaan? Wat gebeurt daar nu allemaal? Nee, het is inderdaad gewoon 2-0. Er zijn protesten van VVV. Alle spelers, een beetje nu naar Viran, de scheidsrechter. Want dat zou dan een overtreding zijn gemaakt door Pedersen. Maar goed, het is gewoon een goal voor Vitesse. De bal wordt uiteindelijk gemaakt door Aysati, denk ik. Het was Pedersen die er heel dichtbij was. Nog eens een keer gaan kijken in de herhaling wat daar nu precies gebeurt. Ik zie niet al te veel... Wat daar misgaat bij VVV, de bal lijkt via een eigen been van VVV uiteindelijk over de doellijn te gaan. Pedersen, Aissati en dan inderdaad via de recht een eigen doelpunt van VVV. Het is 2-0 voor Vitesse. De wedstrijd is definitief beslist. We hebben er drie wedstrijden op zitten. Twente Nak 2-0, Vitesse, VVV... 2-0 en ADO NEC 5-1. En het is rust bij Excelsior PSV. En de verrassende rust dan daar is 1-0. Een week voor de WK-afstanden, we hebben het over schaatsen... is Simon Kuipers nog altijd op zoek naar de juiste vorm. Het seizoen begon erg goed voor Kuipers, maar daarna liep alles mis. Op de 1500 meter bij de wereldbekerfinale in veen werd Kuipers dertiende op twee seconden van de winnaar Johnny Davis. Volgens TVM-coach Geert Kuiper had Simon Kuipers beter begeleid moeten worden dit seizoen. Een bijdrage van Steven Dadenboud. Als je het seizoen van Simon Kuipers zou kunnen samenvatten in een lijn dan begint die lijn op grote hoogte om vervolgens naar beneden terug te lopen. Oh, 1.45, weer een en van Tuitert. Oh, ongelukkig! 1.44, 1.81, kampioenschapverkoor. Ja, dat is heel snel, ja. Dat is wel heel erg rap, zeg. Ja, ja. En zo is het Kuipers die afrekent met Tuitert en die het podium haalt. Ik ben, net, ik ben echt wel hard ziekenhuis. Dat beweest dat ik echt, echt uh, thuis hoor bij de wereldtop. En uh, ja, ik hoop uh, dat de KNSB dat ook meeneemt in, in de beslissing die ze gaan nemen. Maar ik heb gewoon ja, een beetje pech met de enkel sprint. Ja, wat ging er mis? Ja, ik raakte vanaf uh, stap 1 niet niet. Had je zeggen dat dit jouw weekend niet was? Nee, zeker niet. Nee, eigenlijk mijn maand niet, kun je wel zeggen. Keerpunt in het seizoen van Kuipers was een fikse valpartij... tijdens een training in Colalbo. Ja, dat heeft meer impact uh, op me gehad, op mijn lichaam... dan we in het begin ook dachten. Uh, maar goed, er is echt een gigantische klap geweest. En daar heb ik gewoon tijd voor nodig gehad om het te herstellen. En daardoor ben ik ook geblesseerd geraakt. En nou dan loop je gewoon, wat ik net al zeg... Achter de, een maand achter de feiten aan een belangrijk deel van het seizoen. En ik ben nu heel aan het werk om het terug te krijgen. Maar vandaag, twee maanden na de val en een week voor de WK afstanden... liet Kuipers nou niet echt veel indrukwekkend zien op de 1500 meter. TVM-coach Geert Kuiper: Nou, ja, toch wel een beetje teleurstellend. Ik heb uh, iets meer van verwacht. Het is wel een uh, tussenfase naar het, uh, het WK afstanden. Maar, uh, maar dat is al snel, hè? Dat ja, is snel, maar goed, het is natuurlijk wel een verschil... dat je hier nog moet kwalificeren voor de wedstrijd of je bent uh, er zeker van. Dus... Uh, maar goed, ik vind wel dat, uh, dat we qua snelheid en het makkelijke uh, laten komen van rondetijden, dat we daar, uh, ja, daar bij die morgen nog 500 en 1000. Daar moet nog wel uh, iets uh, op zijn plek vallen. Ik heb technisch een aantal dingen aan het uh, terugwinnen uh, eigenlijk. Wat ik in het begin van toen heel makkelijk deed, daar ben ik eigenlijk een beetje kwijt. En daar heb ik heel hard aan gewerkt de afgelopen maand om het terug te krijgen. En uh, in de trainingen lukt het al goed. En wedstrijden sommige delen. En, uh, ja, dat moet gewoon even bij elkaar vallen. En dat lukt het nu net niet helemaal. Al het werk betaalt zich dus nog niet uit. Maar Kuipers houdt de moed er voorlopig nog even in. Toch moet hij ook wel toegeven dat de afgelopen maanden zwaar zijn geweest voor hem. Ja, echt behoorlijk zwaar. Ik heb, uh, nou, ik heb echt een tijd nodig gehad om over die klappen heen te komen. Zeg maar letterlijk en figuurlijk. En uh, ja, dan, uh, je begint aan alle dingen. denk je van ja, hè, moet ik het zo doen, moet ik het anders doen. Dan ga je materiaal zitten zoeken. Je begint ja, begin je te twijfelen. Ja, je begint te twijfelen. Want je wil gewoon het gevoel terugkrijgen. Wat je in het begin van het seizoen had. En daarom moet je ook zeggen, met het team gezegd: Nou, punt. we gaan we op deze manier verder. Lijn gemaakt. En, uh, en daar werken we aan nu. Wie, wie neemt, die, neemt die twijfel dan weg? Heb je daar iemand van buitenaf voor nodig? Nee hoor, we hebben genoeg uh, specialiteit in het team om dat op te vangen. Ja, oké, okay, dat bedoel ik. Maar bijvoorbeeld de coach uh, Gerard Kemkers, neemt hij de twijfel weg? Of wie is dat binnen het team? Ja, nee, ik heb veel met Gerard gesproken. Ook met Bart en met Geert. Met, uh, met de hele begeleiding. Om, uh, um, uh, ja, om optimaal mogelijk voor te bereiden op het laatste deel. Gerard is Gerard Kemkers, Bart is Bart Veldkamp en Geert is dus Geert Kuiper. Die laatste denkt dat de begeleiding van de nieuw aangetrokken Kuipers... vanuit de TVM-ploeg beter had gekund. Ja, dat was natuurlijk ook een beetje leren, omdat je met elkaar begint. En, uh, en in het begin gaat alles eigenlijk crescendo. En dan heb je niet zoveel coaching nodig. En hij heeft uh, in december en, zeg maar, de klap van niet mee mogen doen aan de WK Sprint. Ja, wij zijn ook druk met allerlei anderen. Hè. Het all gebeuren is, is vrij belangrijk geweest voor ons team. Mm. Nou, en dan, dan is hij... Dat, dat is misschien ook gewoon de samenstelling van teams. Remco uh, is zijn, zijn maatje dan, maar dan, die, die ging ook niet lekker, zeg maar. Dus dan, en wij zijn met al randtoernooien bezig. Dan is misschien zijn begeleiding wel een beetje uh, nou, misschien aan de krappe kant geweest. Dat, dat had beter gekund? Nou, dat moeten wij volgend jaar gewoon beter doen, ja, denk ik. Is dat ook wat hij heeft aangegeven aan jullie? Van, ik heb wat meer nodig? Nee, dat, dat is eigenlijk een, een evaluatie die ik hier ter plekke maak, maar... Het is wel, wel een gedachte dat dus ik denk van nou hij, hij verdient het wel om, om uh, op, op zo'n moment. Maar ja, dat heeft ook een beetje, kijk hij raakte ook geblesseerd. Dus hij kwam eigenlijk in plaats van in een trainingstraject, in een soort revalidatietraject. Zo rond uh, oud en nieuw. Ja. Ja, en daar, daar, daar liep het gewoon niet lekker. Omdat, uh, maar ja je gaat er ook niet vanuit dat iemand geblesseerd raakt. Dus uh, de blessure heeft wel heel veel invloed op hoe we er nu voor staan. En aan de andere kant zegt Kuiper ook in een week kan veel veranderen. En daar vertrouwt ook Simon Kuipers op. Nog even wat frisser worden en dan hopen op een goede afloop. Ik ga wat frisser met mijn lichaam. Iets meer, uh, morgen nog een goede wedstrijddag rijden. en Een paar dagen rustig en dan uh, het gasten nog één keer op dit, dit seizoen. En dan hopen. Ja, ik zat even aan, aan de letter V te denken. Dat het seizoen voor jou in een, in een letter V eindigt ook uiteindelijk. Diep naar beneden en uiteindelijk weer op dezelfde plek eindigen waar je begon. Dat uh, lijkt me wel mooi, ja. en daar doe ik alles voor. Worden een bijdrage van Steven Dadeboud. Terug naar het voetbal. FC Twente tegen NAC eindigde in 2-0-goals van de Jong en Chatley. Uh, Philip Koken in de afloop met de trainer van een van de trainers van NAC. Gert aan de Hebben jullie niet veel te lang gegokt op een gelijkspel? Nou, het was niet gokken op een gelijk spel. Zo oogde het wel natuurlijk. Ja, zo oogde het. Ja, ja, maar goed, het gaat erom dat je vanuit de gesloten verdediging... en compact spelen, dusdanige counters plaatst. Dat je ook nog een goal kan vinden. En dat, uh, Ik denk dat we daar juist in de eerste helft... meer gelegenheid toe hebben gehad dan in de tweede helft. Dus dat was wel een vooropgezet plan. We uh, wisten dat Twente toch uh, veel wedstrijden in de benen... dat het allemaal niet zo soepel zou gaan. Uh, Laatst nog een bekerwedstrijd. Uh, toen moesten ze dus ook een muur slechter tegen, tegen Utrecht. Nou, dus we hoopten daarop dat die frisheid er niet zou zijn... vanuit de onderschepping eruit komen. En de eerste helft heb ik toch afgeschoten op doel geteld. Eén ding klopt in deze analyse. De frisheid was er inderdaad niet bij Twente. Maar hebben jullie daar niet te weinig gebruik van gemaakt? Nou, we wilden nog wat langer uh, dat, uh, dat ze veel meer uh, nog het initiatief moesten gaan nemen in de tweede helft. En er uh, nog meer energie erin moesten gaan stoppen, terwijl ze daar misschien uh, niet de kracht voor hadden. En van daaruit uh, uh, in, naar het einde van de wedstrijd toen nog, uh, nog gevaarlijker worden. Alleen ja, die, die goal uh, in de 60ste minuut dat, uh, was een streep door de rekening. Dat voor wat betreft deze wedstrijd. Jullie hebben natuurlijk ook niet uh, al te veel spelers tot je beschikking in deze wedstrijd. Jullie hebben ook nog eens een keer Leonardo buiten de selectie gelaten. Dat uh, lijkt niet zo'n gekke beslissing. Begint er nu echt een probleemkind te worden voor jullie? Nou goed, uh, <laughs> we hebben wat dat betreft al, uh, wel het nodig al, uh, al meegemaakt. En, uh, wij vonden het nu gewoon verstandig om hem niet bij de selectie te hebben. Gewoon uh, vanwege het interview, uh, gewoon rust te hebben rondom, uh, rondom de selectie. En, uh, maar morgen is hij gewoon weer welkom op de training. Wat was het precies uh, dat jullie tot deze besluit hebben genoodzaakt? Was het echt het, het aanvallen van het clubicoon van Pierre van Ooydonk? Nou, gewoon uh, de meerdere dingen binnen het interview. Het was allemaal niet zo heel schokkend. Maar ik vind... Uh, uh, dat vind ik wel één onderdeel. Uh, dat, uh, ik, ik vind je... Je moet uh, op dit moment uh, als Leonardo zijnde... Uh, en wij ook uh, gewoon rustig zijn naar de pers toe. Uh, niet te veel dingen zeggen. Gewoon uh, werken. Maar deze jongen valt niet rustig te houden, hè? Nou ja, dat... Uh, we proberen het wel en uh, we hadden dit ook niet verwacht. Uh, we hebben een goede afspraak met elkaar sinds het laatste gesprek. En dat uh, me goed heeft nodig om uh, wat van zichzelf uh, uh, te laten horen uh, over de periode waar het allemaal over gaat. En, uh, nou, wij vonden dat niet zo verstandig vandaar. Het is al eens vaker geprobeerd, het ging toch regelmatig ook weer mis. Wanneer is voor jou, voor jullie, als trainersduo wanneer is de grens bereikt? Nou, de grens is oprekbaar. Nou, dat, uh, dat moeten we intern uh, gewoon... De grens is oprekbaar? Nou ja, goed, uh, de, we moeten het daar intern over hebben. Het is nu, ik sta nu na een wedstrijd en uh, we hebben gewoon besloten... buiten de selectie houden en morgen is we welkom. En, uh, maar goed, uh, we, we moeten hier ook uh, met de club verder over praten... hoe we het beste hiermee om kunnen gaan. En dat zei Gert Aandewil, hij is een van de trainers van NAC. En het ging over Leonardo en natuurlijk over de 2 0 nederlaag tegen FC Twente. Collega van Aandewil bij Twente heet Michel Prudom. Je moet een opgeluchte trainer zijn. Als je slechte wedstrijden ook wint, dan doe je mee in de top. Ja, absoluut. Uh, ik zou zeggen, slechte eerste helft vooral. Uh, omdat uh, we, we, we niet de, de frisheid genoeg hadden om, om, om te reageren op het spel van de NAC. Uh, ik bedoel daarmee uh, dat, dat, dat is een, een, een ploeg die. Je probeert een beetje uit je tent te lokken. Dus je moet terug uh, druk zetten met de, de spitsen. En we hebben dat niet genoeg gedaan in, in, in de eerste helft. Daarna, als we de bal hadden... ook in een gesloten wedstrijd... met een ploeg die heel goed georganiseerd is... moet je, moet je acties hebben van je van buitenspelers bijvoorbeeld. En moet je, moet, je, ja, moet je man kunnen uitschakelen of de bal bijhouden. En dat is te weinig gebeurd in de eerste helft. Ja, de eerste helft... Kwam de opwinding voornamelijk van u? Want u bond zich nogal op als een speler van Twente de bal niet bij een ander kreeg. Ja, daarom. En dan ja, voel je de twijfels een beetje uh, in de ploeg komen op dat moment. En dan moet je proberen het, uh, ja, het beste eruit te halen op dat moment. En uh, daarom was het heel belangrijk om de rust te hebben: de rustperiode, om um, um terug uh, sommige zaken uh, terug uit te leggen hoe het moest. Je kunt nog drie prijzen pakken. Welke pak je het liefst? Ja, ik denk als je, als je, als je kan kiezen zou ik toch uh, voor de kampioenschap gaan. Dat zou je het mooiste lijken? Weerkampioen worden? Ja, maar ik vind het mooist het mooiste en het meest interessant op, op alle gebieden. Uh, ik denk voor de club is dat misschien financieel het meest interessant. Want je hebt daarna de Champions League. En, en, en, en als je de titel pakt ben je weer in de Champions League. Wat, mooi, wat zo mooi is geweest voor ons voor, uh, dit seizoen. Dat is voor de club. En voor u persoonlijk? Ja, persoonlijk wil ik alles winnen, maar ik weet dat het niet altijd dat het niet mogelijk is. <laughs> maar het is al een wonder dat het nog allemaal kan, hè? Ja, dat is mooi. I wonder, ik zou zeggen, dat is werk van de ploeg en van de club. Uh, ik denk, dat, dat is mooi. Uh, en, en nu moeten we doorbeten we hebben die periode. En, en misschien later hebben we meer, meer ruimte om, om te herstellen. Michel Prudom, hij is de trainer van FC Twente. Dat met 2-0 van NAC won. En het kan wel eens een hele mooie avond worden voor FC Twente. Want PSV staat nog achter tegen Excelsior. Frank Wierleit. Ja, en daar is niet zo gek veel op af te dingen. 1-0 nog altijd. Een minuutje na de pauze. PSV wel één wissel. Berg voor de rust niet gezien. Af en toe in de kaats met wat medespelers. Maar aanvallend eh, ongevaarlijk. Hij is eruit. Koevermans erin. Voorzet nu van Fernandes, Maar de bal is al achter geweest. En dus kan Isaacson eh, snel een doeltrap gaan nemen. Dat wil hij althans wel. Maar er is geen achterhoede. De speler die zegt, ja, doe maar aan mij. En dus moet hij even geduld bewaren. En dan uiteindelijk de bal richting Pieters. Maar daar is Klaas weer, die altijd overal tussen zit als die bal de lucht in gaat. En nu dus ook het duel win. Nu moet Fernandes even de rest doen, dat lukt niet. Pieters neemt over voor PSV, probeert Koevermans te bereiken. Ook dat lukt niet. Nieveld schiet dan de bal over de zijlijn en kan PSV uh, gaan ingooien. PSV, dat wel goed aan de wedstrijd begonnen. tempo hoog hield, ook veel dreiging had... maar uh, daar niet of nauwelijks serieuze kansen uit uh, wist te creëren. Maar, en uh, toen het moment uh, een beetje weg was en uh, PSV qua tempo wat wegzakte... Toen ging Excelsior onmiddellijk leuk meevoetballen. En uh, dat zag je dan ook gelijk uh, terug in de wedstrijd, die gelijkwaardiger werd. En dan zie je ook dat Excelsior uh, op het eigen veld. ook gewoon lekker die bal rond kan tikken met het eigen elftal. En nu Bovenberg met de ingooi uh, richting Berg. kan bal bij zich houden bij de cornervlag. Twee verdedigers bij zich. Zo komt hij nog aardig uit. Wilde ik eigenlijk gaan zeggen, maar hij valt. En dan komt Bouw maar goed weg. Kan hij de bal diep gaan leggen richting Jujjak. Bovenberg wint het kopduel. Hutchinson dan vervolgens neemt over voor PSV. En dan Jujjak krijgt de bal op zijn knie. Tikje van Bovenberg. Vrije trap voor PSV. Halverwege de eigen helft. Pieters gaat die vrije trap dan nemen en zoekt de breedte en de ruimte bij Marcello. Die neemt aan halverwege de eigen helft nog altijd. Moet PSV natuurlijk wel het tempo langzaam gaan opschroeven. Manolev gezocht aan de rechterkant van het veld. En dan uh, Engelaar. Engelaar de man van de enige echte serieuze kans van PSV voor de pauze. Terug naar Bauma. Bauma. Breed naar Marcelo. Ja, dit is niet echt de creativiteit waar PSV naar op zoek is. De vrije man zoeken. Uh, Hutchinson aan de rechterkant Manolev. Dan zitten we nog steeds in de achterste linie zo'n beetje. En gaan we nu pas richting Lens. Die moet het duel aangaan met Nelon. Nelon wint en dan kan Excelsior eruit komen op tempo. Kijken of er een aardige counter in zit. Nee, tempo gaat eruit. Klaasie dan diepe bal richting Fernandes. Moeten we nog even opletten. En dan is het Isaacson die de bal opraapt. En blijft het vooralsnog 1-0 voor Excelsior op Woudestein. Tegen de nummer 1 op dit moment nog PSV. There is. Het is 1-1, het was een verdwaald schot, voorzet, slash, iets van die twee. Lens, hij legt hem vanaf de rand van het strafschopgebied. hij geeft gewoon een voorzet. En die valt over Pellats heen, die kan me niet zo gek vallen doen. Het is per ongeluk, maar wel 1-1 op Woudenstein. van PSV gezien. Hutchinson maakte 2-1. Deze was wel zo bedoeld. En dan uh, is het dus helemaal omgekeerd in een paar minuten tijd. 2-1 voor PSV tegen Excelsior. Daarom vallen goals altijd bij de mooie platen. Animals met House of the Rising Sun. Als ik het goed begrepen heb, Frank Willen, was die gelijkmaker van PSV. We gaan weer even een stukje terug, want ze staan inmiddels met 2-1 voor. Maar die gelijkmaker was net zo gek als die uh, 1-0 van Excelsior zelf. Ja, inderdaad. Net zo per ongeluk. Want die 1-0 viel per ongeluk goed op het hoofd van Fernandes. Maar deze van Lenz was nog een stuk per hoor. Want het was echt een voorzet die hij probeerde te geven. Vanaf uh, Randje straps op gebied probeerde hij de bal goed weg te leggen bij de tweede paal. Dat lukte uitstekend. Maar die bal viel ineens over Pellats heen. Die stond erbij, keek er naar net als de rest uh, van de spelers die in het veld stonden. En daarmee was het 1-1. En niet zo gek lang daarna dus in dezelfde plaat nog de 2-1 op aangeven van Pieters. Die uh, Hutchinson aanspeelt, die keurig naar binnen kapt bij uh, Bovenberg. Dan vervolgens het stafsroepgebied binnenloopt. En gek genoeg doet dan Nieveld helemaal niets. Die loopt alleen maar naar achteren en nog verder naar achteren. Dan denkt Hutchinson, ja als niemand me aanpakt dan probeer ik het ook gewoon. En die schuift de bal gedecideerd uh, voorbij uh, Pellats. En dan staat PSV dus nu ineens met 2-1 voor... En het uitvak dat uh, al driftig in feest 4 stemming is natuurlijk. Want ze komen uit Brabant. Er staan onder andere twee gestoffeerde chiquitas, uh, bananen staan daarbij. En uh, die zingen nu variaties op banaan, banaan Excelsior gaat eraan. Die zijn allemaal bijzonder uh, uh, vrolijk. En die zullen dat nog wel even doortrekken die feestvreugde. Als het hier zo blijft. Want Excelsior heb je niet zomaar verslagen. Er gaat een wissel aankomen in de ploeg van uh, Alex Pastor. Wat de Maleo gaat er zo inkomen. Misschien dat hij de wedstrijd in het voordeel van Excelsior kan laten keren. Want het kan snel gaan, dat hebben we gezien. Woudenstein, Excelsior, dacht er leuk voor te staan. Maar dat is inmiddels helemaal omgedraaid. PSV staat voor 2-1. Snowboarden. Nicoline Sauerbreij is in Moskou als 15e geëindigd in een wedstrijd op de Parallelslalom. Op dat onderdeel haalden ze deze winter zilveren bij de wereldkampioenschappen. De zege in Moskou ging naar dus Ekaterina Tudekesheva. En bij het WK-voetbal van 2014 wordt mogelijk voor het eerst gebruik van camera's op de doellijn. Dat heeft de IFAB besloten. We gaan door met experimenteren, zegt Blatter, de baas van de FIFA. Als we een goed systeem vinden, zeggen we als FIFA ja tegen de technologie. Tot zo, naar het NOS Journaal. NOS langs de lijn. Op één.